7 uur. Winfried Maaiens. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen, allemaal. In de haven van Rotterdam wordt nog zeker 25 jaar steenkool verhandeld. Milieuorganisaties zijn tegen het havenbedrijf en het bedrijfsleven zeggen: business is business. Meer erover zometeen. En het kabinet lijkt aan te sturen op uitstel van de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Een overzicht van het nieuws krijgt u van Elisabeth Stijns minister van Nieuwenhuizen maakt volgens RTL Nieuws en De Telegraaf vandaag bekend dat de uitbreiding van Lelystad Airport met zeker een jaar wordt uitgesteld. Ze zou meer tijd willen nemen om onderzoek te doen naar de overlast voor omwonenden. Het plan was om Lelystad Airport per april volgend jaar uit te breiden, maar er is veel verzet. Bewoners zijn bang voor geluidsoverlast en luchtvervuiling. Schiphol-topman Nijhuis zei eerder dat de uitbreiding van Lelystad volgend jaar broodnodig is om de druk op Schiphol te verlichten. Het raadgevend referendum wordt afgeschaft en daar wordt geen referendum over gehouden. De regeringspartijen houden vast aan dat plan, bleek gisteravond tijdens een Kamerdebat. De oppositie heeft wel voorstellen ingediend om er toch een referendum over te kunnen houden. En daarover wordt morgen gestemd. Weinig mensen durven een automatische defibrillator te gebruiken... als iemand een hartstilstand krijgt. Het Rode Kruis heeft er onderzoek naar laten doen. 42 procent van de ondervraagden die geen enkele kennis van reanimatie hebben... durft een AED te gebruiken. En dat is alarmerend laag, zegt het Rode Kruis. Volgens de hulporganisatie is het heel makkelijk om een AED te bedienen... en kan iedereen het. Het apparaat vertelt je precies wat je moet doen. Met een AED kan een stroomstoot worden toegediend aan het hart... waardoor er in veel gevallen het hartritme wordt hersteld. Milieuorganisatie WISE en energieleverancier Green Choice beginnen een actie tegen het volgens hen falende systeem van de Europese handel in uitstootrechten voor CO2. Ze maken het voor burgers makkelijker om de rechten voor het uitstoten van CO2 online te kopen. En het idee is dan dat kopers de rechten daarna vernietigen, zodat de industrie de CO2-rechten kwijt is. Volgens Wise en Green, Green Choice zijn er nu te veel emissierechten in omloop. Daardoor zouden bedrijven de rechten goedkoop kunnen aanschaffen... en dus voor weinig geld extra CO2 kunnen uitstoten. Er heeft vannacht brandgewoed in een flat in Rotterdam. Elf mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder meer vanwege het inademen van rook. Verschillende flatbewoners moesten op hun balkon op hulp wachten. Ze zijn allemaal gered. Door nog onbekende oorzaak zijn er meerdere brandhaarden ontstaan. In het complex in Rotterdam wonen onder meer jongeren met psychische problemen. En het Evoluon in Eindhoven is aangewezen als rijksmonument. Het gebouw uit 1966, in de vorm van een vliegende schotel... werd ontworpen in opdracht van Philips. Het was jarenlang een techniekmuseum en tegenwoordig worden er evenementen gehouden. Later dit jaar maakt de gemeente Eindhoven bekend... wat de nieuwe functie van het Evoluon wordt. Een van de ideeën is om er een rijksmuseum voor design in te vestigen. Het weer. In de loop van de ochtend stijgt het weer boven nul en gaat de zon flink schijnen. Vanmiddag wordt het zo'n 5 graden. En ook de komende dagen veel zon, maar het wordt wel steeds iets kouder. AMB Verkeersinformatie dan. Helene De Geest. De ochtendspits is begonnen met wat problemen bij Utrecht en Rotterdam. Bij Utrecht is iemand onwel geworden op de A2 van Den Bosch naar Utrecht in de Leidse Rijntunnel. De rechter tunnelbuis is daardoor dicht, de parallel rijbaan. Dat levert een flinke file op op die A2. Er staat er 3 kilometer en de vertraging is een Kwartier. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heeft het verkeer daar ook last van. Tussen Woerden en knopend Oude Rijn. 10 minuten verdraging. Bij Rotterdam aan de zuidkant wat problemen. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Ze zijn bezig met de Zuurhofbrug. Dat levert ongeveer een kwartier verdraging op. En er gebeurde een ongeluk op de A20. Althans op de verbindingsweg tussen de A20 en de A4. Die was even dicht maar is inmiddels weer open. Het levert nog wel file op. Van Hoek van Holland naar Gouda. Voorknopend Ketelplein. 3 km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 Kolencentrales gaan dicht vanwege de enorme uitstoot van CO2, maar de handel in kolen via de Rotterdamse haven is voor nog een kwart eeuw vastgelegd. Ondanks protesten van de milieubeweging en de Rotterdamse gemeenteraad is het contract met het bedrijf dat die kolen verhandelt en ook vervoert, met 25 jaar verlengd. Hendrik Willem Hofs, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe, hoe opmerkelijk is dat? Ja, het zat er wel aan te komen, maar uh, nu is het dus ook door het bedrijf... Uh, dat heet Emo, zelf op de website bevestigd. En het meest opmerkelijke vind ik eigenlijk dat nu blijkt... dat dat besluit al in 2016 is genomen en ingaat op 1 juli 2018... terwijl er dus allerlei acties zijn geweest door de milieubeweging. De Rotterdamse gemeenteraad heeft in november nog een kolenmotie aangenomen... waarin het uh, de havenwethouder oproept om uh, ja, die kolen... Ja, om daar langzaam vanaf te gaan. Rotterdam is de grootste doorvoerhaven voor kolen van Europa. 40 van de kolen gaat hier door de Rotterdamse haven... richting het achterland... Um, nou ja, de haven van Amsterdam is trouwens tweede. Dus Nederland staat echt hoog in die kolen doorvoer. De meeste kolen gaan naar Duitsland. Ze zijn bestemd voor kolencentrales en staalfabrieken. Ja, het gekke is, iedereen voelt wel aan dat het raar is... om tegen het licht van het klimaatakkoord van Parijs... zo'n contract te verlengen met 25 jaar. Omdat we nou van die fossiele brandstoffen af moeten. En zeker ook van kolen. Ja, het is eigenlijk alsof je uh, iemand die moet stoppen met roken... nog een doos aanstekers geeft. Je zet ja. hem niet aan tot roken... maar Stimuleert hem ook niet echt, nee, nee? dat werkt niet echt. Nee, en Amsterdam, overigens, die heeft al wel aangegeven er in 2030 mee te willen stoppen, hè? dus die, die gaan wel afbouwen. Ja, die gaan uh, inderdaad wel afbouwen. En ja, in Rotterdam, uh, denk ik dat je moet concluderen dat zowel het havenbedrijf als de gemeente dit niet uh, konden tegenhouden. Het contract uh, kon door het bedrijf zelf met 25 jaar verlengd worden. Het gaat trouwens om een enorm groot terrein. Een aantal hectares, gebouwen, machines. Het is echt wel een enorm complex waar je het over hebt. En kennelijk kunnen bedrijven zelf bepalen of ze willen blijven. Ik heb hier de topman van het havenbedrijf ook nagevraagd. Albert Kastelein. En hij zegt dat inderdaad dat het onmogelijk was... om hier op een andere, mee, andere manier mee om te gaan. Nee, contractueel kunnen we dat zelfs niet voorkomen. Het contract wat destijds, 25 jaar geleden, is uh, afgesloten... overigens door de gemeente destijds nog... Uh, gaf de eenzijdige optie aan het bedrijf... Uh, om uh, die optie te lichten en het contract te verlengen. Dus daar kunnen we zelfs niks aan doen. Betreurt u dat? Nou, nee, want bedrijven hebben ook zekerheid nodig. U moet zich voorstellen, bedrijven doen honderden miljoenen euro's aan investeringen. Dus die moeten zekerheid hebben dat als zij een zakelijke moverende reden hebben om te willen verlengen. Dat dat ook kan. Dat we niet een economische machtspositie zouden kunnen innemen... als havenbedrijf om te zeggen... dank u, u heeft honderden miljoenen geïnvesteerd... duizenden mensen werkgelegenheid, u moet nu stoppen. Dus maar moet... wordt er over 25 jaar nog kolen overgeslagen in Rotterdam? Nou, kijk, u moet goed beseffen... ook Emo weet natuurlijk dat kolen verminderd gaan worden... en dat kolen uit de energiesector weggefaseerd gaat worden. Dus Emo zal zelf naar nieuwe businessmodellen moeten zoeken. En als zij biomassa of andere, wat wij dan droge, goederen bulk kunnen en willen overslaan, dan kunnen ze prima nieuwe zakelijke activiteiten ontwikkelen op die locatie. Maar gaat u ze daarbij helpen, zoals de gemeenteraad van Rotterdam wil? Ja, natuurlijk. Wij zijn in gesprek met Emo om te bezien welke andere goederen op die locatie ze naar Rotterdam kunnen halen. Nou, Oké. Okay. Havenbedrijf zegt dus, uh, we gaan proberen Emo te bewegen, andere activiteiten te ontplooien daar op datzelfde terrein. In Amsterdam nogmaals, die vergelijking te maken. Uh, wordt het al gezegd, hè? die biomassa wordt al het alternatief voor, uh, voor kolen en al op kortere termijn. Hoe realistisch? Is het dat het Emo dat ook echt gaat doen op korte termijn? Ja, ik denk dat het wel realistisch is. Want Emo uh, slaat niet alleen kolen over. Hè. Ze doen ook ijzerertsen en andere massa- uh, of, of bulkgoederen. En wat je wel ziet is dat de afgelopen jaar al 10% minder kolen zijn doorgevoerd door de haven. Je ziet ook dat er echt minder vraag is naar... Uh, kolen uh, voor de kolencentrales in, uh, in Duitsland. Want daar worden ook kolencentrales gesloten. Maar ja, uiteindelijk uh, gokt het bedrijfsleven wel dat die kolen zichzelf uit de markt uh, zal gaan prijzen. Ja, de vraag is natuurlijk hoe snel dat gaat. En uiteindelijk zal het waarschijnlijk ook wel gebeuren. Maar deze kwestie toont wel aan dat... Ja, de politiek iets wel uh, kan willen en ook wel stel kan willen... maar dat de praktijk toch wel heel weerbarstig is. Ja. Oké, okay, uh, Hendrik Willem, even naar uh, Willem uh, Wiskerken van Greenpeace. Die heeft meegeluisterd. Goedemorgen. Goedemorgen. Wist u al dat het, rond, dat het rond was, die deal? Althans, dat het contract verlengd was? Nee, nog niet. En het uh, frappante is dat wij uh, ook met de haven contact hebben gezocht... en daar horen we verschillende geluiden. Dus de, de ene medewerker zei van nee, nog niet verlengd. En de andere medewerker zegt van ja, het was wel verlengd. Dus uh, ook binnen het havenbedrijf was dat onduidelijk. En wat dan opvalt is dat ook uh, de wethouder, wethouder Visser... en de gemeenteraad er niet over zijn geïnformeerd. Nee. Uh, dus de haven denkt dat kennelijk zelf te kunnen doen. Ja, nou ja, u hoorde zojuist ook, uh, de heer Kastelein, van het havenbedrijf. Het, het bedrijf Emo zelf kan dat contract verlengen. Dus het havenbedrijf heeft daar ook niet zoveel over te zeggen, juridisch. Nee, maar als de, de gemeenteraad als groot aandeelhouder een uh, motie aanneemt... waarin ze uitspreken, wij willen van de kolen af... Want de, de motie zegt niet we willen dat het contract met Emo niet wordt verlengd. Maar de motie zegt uh, ja, van zeer kolen uit, net als, net als in Amsterdam. Dan kan je ook als, als, als, als, ja, als, als, als Kastelein niet dat negeren. Ja. Is en dat, dat doet hij wel. Ja. Is dat zo, uh, Hendrik Willem? Kan dat? Kan je als uh, hè, uh, de gemeente is grote aandeelhouder van het havenbedrijf... Kan, kan, had, had de gemeente daar meer in kunnen doen? In het verleden is wel gebleken dat de gemeente daar heel erg uh, weinig uh, doorzettingsmacht heeft. Denk alleen al aan de CO2-opslag uh, uh, onder de Noordzee, daarvan is ook gezegd. Kolencentrales ja, mogen eigenlijk niet open voordat die CO2 wordt opgeslagen. Nou, toen bleek dat juridisch allemaal toch niet heel goed uh, dichtgetimmerd te zijn... Ja, en zo loopt de gemeenteraad wel steeds uh, achter de feiten aan... en blijkt dat ze inderdaad niet zo heel veel te zeggen hebben in de haven. En ik denk ook, en ik weet ook, dat uh, er ook echt wel gekeken is... Om, uh, om, ja, om hier misschien vanaf te kunnen, dat er ook juristen naar gekeken hebben... maar ja, kennelijk hebben de bedrijven in de haven ja, behoorlijk wat macht... en kunnen ze dus uh, zo'n contract voor 25 jaar verlengen. Ja, meneer Wiskerker van Greenpeace, um, als Rotterdam dat nu niet doet... Hè, want ik bedoel, uh, ja, de kolen worden nog gebruikt, um, dan gaat die handel toch gewoon naar andere havens. Als u zich in de schoenen verplaatst van, van het bedrijfsleven... Ja, dat, dat geld dat kun je nu nog eventjes meepikken. En anders uh, doet iemand anders het. Nee, dat gaat niet gebeuren. De haven Rotterdam heeft 40% inderdaad van de markt. En uh, als Amsterdam en Rotterdam allebei stoppen... dan is er geen haven in, uh, in, uh, in hetzelfde gebied, Antwerpen of uh, Duinkerken... die die capaciteit hebben om dat over te kunnen nemen. Dus het is echt wel zo dat uh, als, Am als uh, Amsterdam en Rotterdam stoppen... Dat het achterland, vooral het Rijngebied, dan uh, heel, erg heel grote problemen krijgt met kolenaanvoer. Dat is ook de reden waarom wij als milieuorganisatie dachten: van ja, hier zit echt een cruciale factor die nodig is om uh, de kolenausstieg, zoals dat heet in Duitsland, uh, ja. te helpen. U, u heeft lang geprotesteerd, ook de gemeenteraad. Um, ja, maar nu staat u eigenlijk een beetje buitenspel. U kan niks meer. Nee hoor, er zijn nog uh, genoeg plannen B en C. Eén uh, uh, idee is om uh, um, de kolen niet uit te verseren via het contractverlegging. Maar je kunt ook het uh, tarief voor kolenoverslag. Dus een soort van tarief dat de haven um, ja, aanhoudt. Mm -hmm. dat kun je ophogen. Als je nu over acht jaar aankondigt van ja, over acht jaar gaan we dat tarief uh, flink verhogen. Waardoor het niet meer rendabel is voor de kolenstralers om het nog, op, nog af te nemen. Mm -hmm. Dan verseer je ook kolen uit. En eigenlijk op een hele mooie manier. Want dan. Verzeer specifiek de kolen uit die richting de kolenstrales in Duitsland gaan. Kijk, ja. En dat is een optie die, uh, die nog op tafel ligt. Ja. Uh, u ziet nog mogelijkheden. Willem Wiskerker van Greenpeace en Henrik Willem, dank beiden. NOS Radio 1 Journaal. Het is uh, 14 minuten over 7. We gaan nog even terug naar gisteravond. Uh, het een en het ander kwam voorbij op radio en TV. Het ging veel over schaatsen, met name in RTL Late Night. Daar zat Jeroen Le Duc, dat is de verloofde van schaatser Jorien Termors. En die won gisteren brons bij het shorttrack. Het was Termors' laatste officiële optreden en daarom was die winst heel belangrijk. En uh, het allermooiste daarvan vind ik, Jorien die heeft uh, heel haar leven gevocht om een, een mooie plak te krijgen in het shorttrack, En in haar allerlaatste race lukt het om een Olympische medaille te halen. Dus dat is uh, ja, super vet. Neuromuzikoloog Arthur Jaskens zat ook bij RTL Late Night. En hij legde uit wat muziek voor de hersenen doet van een sporter. Het is het leuke, als je naar muziek luistert, is je hele brein actief. Dus van alles. Van emoties tot met geheugen, tot met uh, de motorcortex. Dus alles bewegende. Dus je stimuleert je hele hersenen. Dus een beetje na de kerst, maar gewoon je hele brein ligt op als een kerstboom. In de talkshow waren ook de nabestaanden van militair Henry Hoving aanwezig. Hoving kwam om het leven in Mali toen een mortier te vroeg ontplofte. Weduwe Jennifer Schouten vertelde dat Hoving al eerder had geklaagd... over de kwaliteit van de spullen van defensie. Nou, zeker dat er gewoon heel veel wat mis was... Met de, met de spullen die ze aangeraakt kregen. Zij kochten gewoon heel vaak spullen zelf... omdat ze hij vond, een, en met hem nog veel meer collega's... gewoon die spullen niet goed genoeg. Wat kocht hij dan bijvoorbeeld? Ja, een, een, een jas of een, een vest... En dan nog de aangiftebereidheid van Nederlanders. Die is lager dan ooit. En dat is een van de gevolgen van het tekort aan rechercheurs. Vertelde Gerrit van den Burg. Hij is voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. En hij zei dat in Nieuwseur. En daar moet iets aan veranderen, zei hij. En het is echt aan ons... Uh, samen met de politie, samen met de minister ook... Uh, om die ruimte weer terug uh, hoe te gaat gaan u dat vinden. Doen? Nou, hoe dat gaat, u dat gaat doen? Om, uh, onder andere gebeuren met die versterkingen die zijn toegezegd... waarbij echt ook de opsporing uh, heel veel gaat krijgen als het gaat om uitbreiding. Dat was gisteravond op Radio NTV. Dan kijken wij nu nog even naar het nieuws van de kranten... en de belangrijke nieuwsites, het buitenlands nieuws. In Britse media opnieuw aandacht voor seksueel wangedrag... bij hulporganisaties. Het blijkt nu dat Justin Forsyth, de oudste directeur van Save the Children... vertrokken is bij die organisatie... naar klachten over grensoverschrijdend gedrag. Hij zou naar zeker drie medewerkers ongepaste berichten hebben gestuurd... en opmerkingen hebben gemaakt over hun kleding. Volgens de BBC zijn er geen officiële klachten ingediend... Tegen hem, maar heeft hij zelf excuses aangeboden aan de vrouwen. Forsyth werkt inmiddels bij UNICEF en die organisatie zegt nog... met hem in gesprek te gaan over wat er nou precies gebeurd is... bij Save the Children. In België wordt een grote taskforce opgezet om de strijd aan te gaan... tegen drugsmokkel in de haven van Antwerpen. In totaal gaan 80 mensen, van onder meer de politie, justitie... en douane samenzitten om de war on drugs op te voeren, schrijft de standaard... Het is voor het eerst in België dat er zoveel verschillende diensten samenkomen om één specifiek misdaadfenomeen te bestrijden. De overheid hoopt dat op deze manier de handel in cocaïne via de Antwerpse haven beter gecontroleerd wordt. En dat de overheid zo ook meer greep krijgt op lokale drugsbendes. Volgens een assistent van een republikeinse politicus uit Florida... zijn de scholieren die de schietpartij van vorige week overleefden acteurs. Deze Benjamin Kelly is ontslagen... nadat hij een journalist een e-mail had gestuurd met zijn uitspraken. Hij schreef dat de scholieren die zich na de schietpartij uitspraken tegen de wapenwetgeving in de VS geen leerlingen zijn, maar acteurs die van crisis naar crisis reizen, schrijven Amerikaanse media. Toen de journalist hem op bewijs vroeg, stuurde hij een YouTube-filmpje waarin een complottheorie uit de doeken wordt gedaan. De politicus waarvoor Kelly werkte heeft afstand genomen van de beweringen. En Amerikanen zijn massaal aan het googelen geslagen naar Alex van der Zet. Een Nederlandse advocaat. Die heeft bekend dat hij heeft gelogen tegen het team van speciaal aanklager Robert Mueller. Die de mogelijke Russische inmenging in de verkiezingen onderzoekt. In de VS had nog nooit iemand van van der Zet gehoord. Blijkt ook uit deze reactie van een presentatrice van MSNBC. Raise your hand. If you picked. What's his name? Alex Vanderswan as the next person who would be criminally charged in the Robert Mueller special counsel investigation bingo game. Did you have a square marked Alex van der Zwan on your bingo card? Are you that much closer to bingo now because he got picked? Ja, van der Zaan uh, is. Ja. ja, zeg ik het? Van ja, der Zet, precies, moet ik eigenlijk ja, zeggen. Ja, het even, het ook al? Ja, so, ja. Is aangeklaagd omdat hij gelogen zou hebben over zijn contact met een voormalige campagnemedewerker van Donald Trump, Rick Gates. Ja, wij gaan iets anders uh, om met de achternamen van verdachten uh, in uh, deze. Dat blijkbaar weer. Uh, Helene, van, uh, Helene de Geest, moet ik zeggen. Ja. <laughs> Helene de Geest uh, van de AWB. Uh, hoe gaat het op de weg? Ja, het gaat uh, ja, redelijk op de weg eigenlijk. Bij Utrecht is wat verdraging, maar de meeste verdraging... is bij Rotterdam, aan de noordkant van de stad... want daar gebeurde alweer het tweede ongeluk van vanochtend... op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Knopend Ketelplein is de vertraging inmiddels 40 minuten. Er zijn daar drie rijstroken dicht. Helene, dankjewel. Een motie van wantrouwen tegen minister Ollangren. Harde uitvallen richting D66 en verwijten van ondemocratisch gedrag. Ondanks al dit verbale geweld... blijft de coalitie achter het afschaffen van het raadgevend referendum staan. Daar zit ze de slijpmoordenaar van de democratie. Keisha Ollongren, de D66-demoniseringsminister, de censuur Tsarina. Een appel. Een appel aan iedere Nederlander... die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze democratie. Zo luidde in 1966 het appel bij het initiatief tot, op, tot de oprichting van D66. Dus ik snap nog steeds niet waarom u als groot voor oplopen van zo'n raadgevend referendum... een referenda in het algemeen... nu zo hier hardop loopt te verdedigen dat het wordt afgeschaft. Waar haalt D66 dit soort bedweterige backbenchers vandaan... die dit soort klusjes moeten oplossen? De heer Jette, komt hier namens D66 met allerlei argumenten... waarom het referendum moet worden afgeschaft... zonder dat mensen daar iets over mogen zeggen. Maar hij gelooft er zelf natuurlijk ook niet in. Hij geeft nu eerlijk toe, het moest... Het moest van die andere. Je hoeft niet verliefd te zijn op het raadgevend referendum. Je kunt ook denken: ik wil het eigenlijk verbeteren en ik vind dat het moet worden verbeterd. Maar niet te min is het niet goed. Het raadgevend referendum al af te schaffen voordat je hem überhaupt hebt geëvalueerd. En zeker omdat je helemaal geen alternatieven hebt. De oppositie gaf flink gas gisteravond. Joost Vullings, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nou, met name Baudet, en dan worden denk natuurlijk net, uh, alliteraties, uh, uh, waren, waren er veelvuldig, zullen we maar zeggen, beledigingen ook, want die eerste opmerking van Baudet moest hij ook intrekken. Ja, er werd, er werd nogal op de man, in dit geval op de vrouw gespeeld... op minister Ollongren van, van Binnenlandse Zaken. Ja, want die heeft natuurlijk ook weer iets over zijn partij gezegd. Dus ja, dat, dat is voor hem aanleiding om zo'n debat ook heel, heel persoonlijk... Uh, te voeren. Ja, ja en daarnaast uh, is het natuurlijk voor D66 uh, extra pijnlijk... dat een D66-minister dit wetsvoorstel moet, moet verdedigen. Want ja, D66 is de partij van de directe democratie. Althans, zo hebben ze zich in het verleden altijd gepresenteerd. En uitgerekend een D66-minister gaat de referendumwet uh, afschaffen. Ja, want je kan je natuurlijk afvragen uh, waarom zo'n haast ook? Hè? Want dat, dat, dat afschaffen, dat, dat is een van de eerste daden van dit kabinet. Waarom nu al gelijk? Nou ja, kijk, VVD, CDA en ChristenUnie, die, die, dat zijn partijen die dus in deze coalitie zitten. Nou, die hebben nooit wat gehad uh, met, met, met uh, het raadgevend referendum. Maar inmiddels is D66 ook niet meer. Kijk, en ze willen er, ze willen er gewoon zo snel mogelijk vanaf, want na de ervaring met het uh, Oekraïne-referendum is men tot de conclusie gekomen dat de huidige wet een gedrocht is... en om meer referenda, ongemakkelijke referenda in de, de ogen van de coalitie te voorkomen... Ja, geeft men flink gas. Ja, D66 zegt, we willen nog steeds wel een referendum... maar niet meer zoals hij nu is ingericht. Wat is er mis mee in de ogen van de coalitie? Ja, ja, best wel veel. Je, je, je weet toch wel die discussie van bij, bij het huidige raadgevend referendum, want we hebben het nog, we mogen nog één keer naar de stembus uh, over, de, over de WIF, de zogenaamde aftapwet, ja, moet de opkomst minimaal 30% zijn, wil de, wil de uitslag uh, geldig zijn. En wat krijg je dan? Wat zag je ook rond het Oekraïne-referendum, dat mensen die voor dat associatieverdrag met de Oekraïne waren, dachten, maar wacht eens even, als ik thuis blijf, en andere voorstanders blijven ook thuis... en we komen onder de 30 procent uit, mm -hmm. nou, dan is het referendum ongeldig. Dus er zit een soort gekke prikkel in om niet naar de stembus te gaan. Ja. Nou, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest. En daarnaast is het zo, dat zag je natuurlijk ook met, met dat referendum... rond het associatieverdrag met het Oekraïne gebeuren... dat gewoon de Kamer en het kabinet de, de uitspraak naast zich uh, neerleggen... het advies van het volk naast zich neerleggen. Ja, en, en dus, dus nu zegt D66, ja, wij zijn voor directe democratie... Dat kiezers ook echt meer invloed hebben op te besluiten. Ja, en dit is slechts een advies. En als een advies niet wordt opgevolgd, dan leidt het tot teleurstelling. En dat vergroot juist niet het vertrouwen, wat wel de bedoeling is. En daarnaast hebben veel partijen de spijt van dat verdragen eronder vallen. Eh, ook dachten ze, belastingwetgeving is helemaal uitgesloten. Maar wat bleek? Bijvoorbeeld het afschaffen van het wet Hille. wetje van Hillen... het eigen woningverfair is ook referendabel. dachten ze, wacht eens even, deze wet is gewoon helemaal niet goed. Nee. Die moet gewoon heel snel weg. Ja, en uh, D66-minister Kajsja Hollongren uh, moest, moest de klappen ontvangen. Um, was het niet dapper geweest als Alexander Pechtold... Uh, ook als mede-onderhandelaar voor het regeerakkoord... Uh, zelf in de Kamer uh, dit zou verdedigen? Want hij kwam pas uh, in de Kamer weer terug toen er gestemd moest worden, begreep ik. Ja. ja, kijk, het is natuurlijk heel normaal dat, dat, dat over het algemeen... gewoon de fractiespecialisten uh, met elkaar debatteren. Het, het komt niet zo heel vaak voor dat de, dat de fractievoorzitters... met elkaar uh, in debat gaan. Thierry Baudet had heel graag Alexander Pechtold erbij gewild. Maar goed, die dacht, ik heb een woordvoerder, Rob Jetten. ik heb daar een minister zitten... Uh, dat is voorlopig uh, wel voldoende. Overigens, is het wel heel, wat wel heel grappig is... Het is natuurlijk, in het debat is het buitengewoon pijnlijk voor D66. Want nou. alle pijlen werden op de minister en op de woordvoerder Gopjetten uh, gericht. Maar vervolgens, als je dan bij D66, met D66 praat... ja, dat vinden ze natuurlijk absoluut niet leuk. Maar vervolgens merk je toch dat, dat de ongerustheid wel meevalt... om wat blijkt eigenlijk dat hun, hun, hun trouwe achterban zich eigenlijk ook helemaal niet zo zorgen maakt over dit referendum. Dat misschien eigenlijk wel een beetje prima vindt. Dus in die zin denken ze, weet je wat, we pakken gewoon snel de pijn. Leuk is het niet, maar een grote ramp vinden ze het bij D66 ook niet. Nee, in de podcast De Dag hadden we het er gisteren ook over... en dan bleek dat hoogopgeleiden in Nederland helemaal niet meer zo... achter dat referendum staan. En dat is denk ik ook een beetje ja, de electoraat van D66. Toch, ja, precies, ja. Ja. Ja. Ja. Um, Kunnen we nu zeggen dat het hoofdstuk van de referenda... nu gesloten is in Nederland? Nou, voorlopig wel, want dit raadgevend referendum... wat dus afgeschaft wordt, was de opmaat... naar een bindend correctief referendum. Daar was ook een initiatiefwet voor. Maar ja, die wet is onlangs weggestemd in de Tweede Kamer. Ook mede overigens door de bedenkers ervan, D66... en eh, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Omdat ze, ja, die wet hebben ze zelf op, opgesteld. Maar daar hadden ze ook verdragen in gestopt. Nou, na de ervaring met het Oekraïne-referendum... vonden ze dat geen goed idee. Hebben ze de stekker uit die wet getrokken. Dus kortom, er ligt nu niks... Meer in de Kamer, geen enkel voorstel meer... Uh, om tot enige vorm van referendum te komen. Het kan natuurlijk zo zijn dat partijen de handschoen weer oppakken. Dat ze toch ook weer met een bindend correctief referendumvoorstel komen... zonder dat verdragen erin zitten. Maar ja, dat betekent wel een wijziging van de grondwet. Nou, dan weet je het, dat duurt echt wel heel erg lang. Er moet één keer een, een Tweede Kamerverkiezing tussen zitten. Dus voorlopig is Nederland zonder referenda. Het was een moeilijke avond voor D66. Joost van Links vanuit Den Haag. Dankjewel. We gaan luisteren naar Simon en Garfunkel. Niet zomaar een plaatje, nee, dit is Cecilia.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 En Stella geeft 40 e-bikes weg. Kijk op Stellafietsen.nl slash countdown. Voor duizenden huurders is de renovatie van hun huis een kwelling. Het betekent plassen op een chemisch toilet, de douche delen met je buren en continu herrie om je heen. Zembla onderzoekt of de woningbouwverenigingen zich aan de regels houden. Renovatiewoede vanavond kwart over negen BNN Fara NPO 2.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 In het parlement van Florida is een motie om semi-automatische vuurwapens te verbieden... met grote meerderheid verworpen. Zo'n wapen is ook gebruikt bij de aanslag op een school in Florida vorige week. In de Rotterdamse haven mag nog jaren steenkool worden doorgevoerd. Het contract van het Europese overslagbedrijf met de Rotterdamse haven... is met 25 jaar verlengd, ondanks bezwaren van milieuorganisaties en de gemeenteraad. Het havenbedrijf zegt dat de contractverlenging niet tegen te houden was. En Tweede Kamerlid Hans en Broeke is niet beschikbaar voor de baan van minister van Buitenlandse Zaken. In tv-programma Jinek zei de VVD'er dat hij om medische redenen niet beschikbaar is. Het Kamerlid werd in de wandelgangen genoemd als mogelijke opvolger van de afgetreden Halpe Zijlstra. Bij Weerplaza deze ochtend Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Winfried. Um, een zonnige dag, hè? Ja hoor, er is geen wolkje aan de lucht. Misschien hier en daar een wolkensluier, dat is natuurlijk niet helemaal uitgesloten. Maar in het algemeen is het gewoon zonnig. Er staat ook niet te veel wind uit het noordoosten, waait. zwak het zwak tot matig en de temperaturen die liggen nu nog onder het vriespunt. Maar die komen daar wel boven. Het wordt 4 of 5 graden vanmiddag. Maar het voelt kouder, begrijp ik. Heeft dat iets te maken met die koude lucht die uit Scandinavië naar ons toe komt? Of is dat nog te vroeg? Mm. Nee, dat is op zich nog wel te vroeg hoor. Die echt koude lucht, die, die moet nog komen. Mm. Um, en het voelt misschien iets kouder aan, maar niet zo heel veel. En dat komt omdat de wind nog redelijk rustig is. Dat is die morgen ook. Maar vrijdag en in het weekend komt er wel meer wind te staan uit het oosten. Uiteindelijk in de loop van het weekend komt die koude lucht inderdaad ook echt dichterbij. En dan zie je de temperaturen zowel in de nacht als overdag nog wat verder dalen. Tot die tijd, dus tot en met zaterdag, is het in de nacht min 2 tot min 5. En overdag zo'n 4 of 5 graden. Ja, en dan vanaf zaterdag... Zondag dan zie je inderdaad dat het overdag steeds moeilijker wordt om, om echt ver boven het vriespunt te komen. En dat de temperaturen in de nacht onder de min 5 gaan komen. Ja, en dat met meer wind, dan gaat die gevoelstemperatuur natuurlijk wel een rol spelen. En sinds gisteren weten wij dat dat koude gebied dat uit Scandinavië komt de Russische Beer heet. Weet je eigenlijk wie die naam denkt? Ik heb geen idee, maar dat is wel een heel oude. Want sinds ik in de meteorologie zit, wordt daar wel over gesproken. Ja, het is natuurlijk... Uh, kou Die uit Rusland onze kant op komt. En dan heb je het altijd dan, al een snel... beetje weer. Ja, sinds, sinds ik in het weer zit, ah. heb ik uh, dit inderdaad wel uh, op mijn netvlies staan. Ah, dat wist ik niet. Oké. Okay. Maar Mark... het gebeurt niet elk jaar, hè? Nee, vandaar. Oké. Okay. Nou, Marco, uh, we hebben het er straks misschien nog eventjes over. Dank je wel. Helene Geest, de files. Ja, die staan uh, met name rond Utrecht en Rotterdam. Bij Utrecht dan vooral rond het knooppunt Oude Rijn. Daar is op de A12 vanuit Arnhem een ongeluk gebeurd. Dat levert tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn... 9 kilometer langzaam rijdend verkeer op. De vertraging is daar 40 minuten, want de rechterrijstrook is er dicht. Er ligt ook veel glas op de weg daar. De andere kant op op de A12, dus vanuit Den Haag, ook een lange file bij Knoopend Oude Rijn. Vanaf Nieuwebrug 12 kilometer en een kwartier op onthoud. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heeft het verkeer daar ook last van. Tussen Everdingen en Oude Rijn ook een half uur op onthoud. Verder uh, bij Rotterdam dus wat problemen. Met name op de A20 hoek van Holland Gouda. Tussen Maasdijk en Knoopend Ketelplein rijdt het langzaam over 7 kilometer. Daar is de vertraging maar liefst anderhalf uur. Er is daar een ongeluk gebeurd en er zijn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 Kom langs op 22 of 23 februari. Kijk op Schoneberg.nl voor de openingstijden. Nu het tweede sale voor de helft van de prijs... op merken als de Noordvees en Patagonia. Nu bij Bever en op Bever.nl. Donderdag en vrijdag zijn de gratis hoortestdagen bij Schoneberg. Dus kom morgen langs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 Olympische winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is de Donke-Olympic. nieuws met Gio Lippens. Het gaat de dag worden van de ploegenachtervolging. De mannen en de vrouwen kunnen zich in de halve finale... al verzekeren van een medaille. En als dat dan lukt, dan wacht later vanmiddag de finale. De strijd om goud natuurlijk. Gio Lippens, um, ik neem aan dat die al een beetje aan het warm zijn rijden zijn... de ploegen daar. Dat... De ploegen, laten we zeggen, rijders zijn ze aan het warm rijden. Maar die achtervolgingsploegen zien we niet op de baan. En dat verbaast me eigenlijk wel. We krijgen ze straks pas op het ijs in de aanloop naar de halve finales. Dus als het er echt op aankomt. En eerlijk gezegd, het was gewoon weer erg rustig vanochtend op de baan. En nu is het ook heel rustig. Oké, ik kan dit onderdeel nooit goed aan eigenlijk. Want ik vind het te spannend. Ik heb ooit Sven Kramer op een blokje zien stappen. Dat was in Turijn. Het was de allereerste editie. Dus sindsdien is het een trauma. Niet alleen voor mij, vooral voor hem, denk ik. Maar goed. Jij komt er ik overleef dat wel. Um, uh, nou ja, we gaan toch rekenen op medailles. Dat, uh, dat mag wel gezegd worden. Hè. Um, bij het Track uh, was dat gisteren heel anders. Um, we gaan altijd even de kranten rond doornemen rond dit tijdstip. Uh, die staan bol van de verrassing de, van de, de shorttrack dames, neem ik aan. Ja, als je de koppen even naast elkaar legt, dat spreekt boekdelen. Gewoon even in telegramstijl, Het AD, dat is shorttrack. Uh, de Telegraaf, bingo. Volkskrant vanuit het niets naar brons. NRC, bronzen medaille dankzij de streken van anderen. En Trouw schrijft onmogelijk brons op de aflossing. Nou, in het AD schrijft columnist Thijs Sonneveld dat hij er geen hol meer van begrijpt. En dat hij niet de enige is. Hij vindt Shortrek te veel een kansspel. En eh, er komt een scherpe reactie op de kritiek van buitenstaanders uit de mond van Jara van Kerkhoff in Trouw. Zij was één van die vrouwen die dat onmogelijke brons pakte. Ze kreeg namelijk de vraag of het niet vreemd was dat een ploeg die niet eens de A-finale rijdt zomaar op het podium terecht kan komen. En dan zegt ze, ja, maar dat. Dat is nou de reden dat er B-finales zijn. Anders kan je die meteen afschaffen als dit niet kan. Ja. Nou, de vreugde was er daarom ook niet minder om. In de Telegraaf noemt Suzanne Schulting het brons een ziek mooie medaille. En verrijkt diezelfde Schulting onze taal met het woord BIM. Uh, ik dacht, wat staat daar nou? Maar dat stond echt BIM. Nou, de vertaling levert ze verder op zelf. BIM staat voor niet normaal. Oké, okay, Biem. Oké, okay. weten we dat ook weer. Zullen we doorgeven aan Wiem Buis dan. <laughs> ja. um, uh, verhalen die niet over de waan van alle dag gaan, die kom je, die kom je ook tegen. Ja, voor de verandering is een filmrecensie vandaag in de NRC Next. Maar wel een uh, recensie over een drama in de aanloop naar de winterspelen van lang geleden. Uh, de Spelen van Lillehammer in 1994. Ik weet niet of jou de naam Tonja Harding je nog ja, iets zegt. Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Nou, Hij was een Amerikaanse kunstrijdster. Haar man had opdracht gegeven om een concurrent te verwonden. Nancy Kerrigan, ook ja. een Amerikaanse. Ja, dat werd toen een geweldige met Harding in de rol van de slechte heks. Hè? Een paar woorden uit uh, het verhaal dat ik net gelezen heb. White trash was arm, bonker, smaakloos grof in de mond. Nou, volgens de hoofdrolspeelster Margot Robbie... was die affaire het eerste echte grote mediasportschandaal. En ik citeer, uh, we zaten te kijken naar mensen... die door de media aan stukken werden gescheurd. Nou, Winfried ik weet niet of je de afgelopen dagen hebt gekeken... naar het kunstrijden hier. Uh, daar kun je toch nauwelijks meer voorstellen... dat zoiets nog kan gebeuren. Want het lijkt allemaal zo ongelooflijk braaf. Ja, nou, toch wel iets veranderd. Um, wordt er in de kranten al vooruitgeblikt op het uh, laatste individuele schaatsnummer... Uh, daar uh, bij jou op de baan vandaag? Ja, de duizend meter bij de mannen bedoel je dan op uh -huh. uh, vrijdag. Ja, nou, ook weer een NRC Next. Dat is wel een aardig verhaal. Uh, het wordt een duel tussen de bazen van het ijs, wordt daar geschreven. Kjeld Nuis, olympisch kampioen op de 1500 meter... tegen Hovert Lorensen, de winnaar van goud, op de 500. Dus middenafstand ontmoet sprint. Dat is eigenlijk wel mooi als je dat zo bedenkt. Uh -huh. Hoe is het met uh, Steven Dalenboudt? Nou, die goed. zit naast me. Uh, en die kijkt ook met mij naar een uh, bijna lege baan. Ja. Uh, want hij moet echt goed kijken hoor, uh, net als gisteren. Want het wordt inderdaad steeds rustiger. Hè. Op drie na zijn alle schaatsdisciplines nu afgewerkt. Uh, Steven, straks die ploegenachtervolging, de mannen, de vrouwen. Waarom hebben die zich eigenlijk niet laten zien vanochtend? Hoeven die dat ijs niet even te voelen? Nou ja, die hebben natuurlijk gisteren ook al uitgebreid op het ijs gestaan... op die dag, op die dag dat er geen achtervolging was. Dus daar hebben ze al een beetje kunnen bijschaven aan de ploeg. Nog kunnen trainen of... Uh, Zoals in het geval van Nederland hele wagonnetjes eruit kunnen halen... en nieuwe erin kunnen zetten. Hè? Want, dan zijn de keuzes gemaakt op een gegeven moment. Nou ja, dan is, dat, daar wordt dan aan geschaveld. Want gisteren is verwijderd uitgehaald en roest erin gezet. En dan, dan wordt daarin getraind. En dan, dan, dan moet iedereen op elkaar ingespeeld raken. Nou, dat is dus gisteren gebeurd. Dat is ook niet handig als je dat vandaag doet. Want dat, dat kost ook energie natuurlijk. Mm. En straks om zes uur komen ze dan wel hier de baan op... om nog even te, nou, te krabbelen, noem ik het maar even. Om even een beetje het gevoel te krijgen. Dat is zes uur uh, deze tijd, onze tijd. Dus tien uur in Nederland. Ja. Twee uur dus voordat de eigenlijke race begint. Ja. En dan gaan ze dus dat ijs een beetje voelen. Want dat moet je toch altijd doen, hè? Ja, dat, ja je stapt volgens mij niet zomaar het ijs op... en dan ga je je, je je race rijden. Dus ze vinden het altijd fijn om even weer even gevoel te hebben... hoe de omstandigheden misschien net veranderd zijn. Um, wat trouwens wel leuk is, dat Johan de Witte vanochtend wel was. Dat is de coach van de, van de Japanse ploeg, hè, de vrouwenploeg. En, een Nederlandse coach. En hij zegt, want het zou maar zo kunnen... dat Nederland tegen Japan in de finale komt. Want dat zijn bij far de, de, de beste ploeg En hij zegt... Japan is beter. Oei, oei, oei. Nou, dus dat hmm. moeten we dan nog maar afwachten of dat goud gaat worden. Uh, nog eventjes, uh, wat rijdt er eigenlijk dan wel rond in die afgelopen uren? Want als ik nu rond kijk, ik zie bijna geen oranje. Nee, nou, je noemde net al Nuis en Lorenz. Dat, dat zijn de titanen waar iedereen de komende dagen op gaat letten. Nou, die waren er niet. Uh, Kaiverbij was er wel... God lange tijd ook als kans hebben op een medaille op die duizend uh, meter. Maar ja, die liesblessure blessure die hij opliep op het uh, Olympisch die uh, speelt hem nogal parten. Hij lijkt, als ik het dan een beetje zo goed inschat, gewoon tijd tekort te komen. Die 500 meter was nog niet goed. Uh, het volle rondje, dat is wel interessant om te weten, was ruim een halve seconde langzamer. Dus het volle rondje wat in die 500 meter ligt, was een halve seconde langzamer. Meer dan dat. Uh, dan, uh, dan het rondje van Havert Lorenzen, de winnaar. En is dus de coach, Gerard van Velden, de coach van Kuiven niet echt uitbundig over, over zijn kans op de duizend meter. Uh, ik denk, uh, Lorenzen, die rijdt gewoon een vreselijk goede ronde. Ik denk, als hij dit uh, nog verder kan uitbouwen, wordt het zeker een hele gevaarlijke. Ja, en is hij dan ook onverslaanbaar? De man to beat, en, uh, denk ik. Uh, en Kjeld is ook in vorm. Dus ik denk dat die twee wel, uh, uh, daar da, da zal het... Uh... Maar was dat voorbij dan in dit hele verhaal? Uh, daar moeten we gewoon kijken hoe goed die is en hoe snel die is. Ah, dit... Precies, jij weet het. Dus dit geeft wel aan dat, dat, dat voorbij als een outsider gerekend moet worden? Absoluut een outsider. Ja, absoluut een outsider. Kijk, net als op de 500 meter, het is de eerste wedstrijd weer. Het is natuurlijk een, uh, het is natuurlijk een supertalent. En uh, hij zal ook ongetwijfeld wel goed rijden. Maar uh, het is die Olympische Spelen. Iedereen heeft hier alles aan gedaan om hier... Uh, Super goed voor de dag te komen. En zijn, uh, zijn routes natuurlijk, die kennen we. Hè? Dus uh, uh, we gaan dat zien. Het zal wel heel erg knap zijn, maar ik zie hem echt uh, bij de outsiders. Yes. Yes. Ja, dus uh, ja, dat was hem dan. Hè. Gerard van Velden is dus over die kansen van Kai voorbij. Dus niet de grote uh, favoriet. Steven, nog even die duizend meter. Laatste individuele nummer op dit uh, ja Gaat wel heel snel richting het einde nou. Hè? Ja, dat is sowieso best wel een raar Olympisch toernooi geweest. Omdat alle alle traditionele afstanden in de eerste week zaten. Dat zat allemaal heel dicht op elkaar, ook de Nederlandse successen. En nu merk je dat het een, wat dat betreft een beetje weg erpt. Maar dat is ook wel weer Olympische Spelen eigen. Je merkt het in de hal ook. Die eerste dagen, dan, dan, dan, dan, dan komt dat energie, die energie van, van al die schaatsers vrij. Want iedereen heeft dromen. En uh, dan zijn is, dan is, uh, die, die trainingsuren bomvol En iedereen wil. En ja, dat, dat, dat erpt ook weg. Want er zijn er een paar die heel erg gelukkig hier nog rondrijden... tijdens een trainingsuur. Maar het is af en toe ook wel... Uh, Boulevard Broken Dreams hier, want dan lopen ook wel dode musjes ja. uh, schaatsen hier rond, en dat, dat is toch ook wel weer interessant om te zien. Ja, zo dat is weer het nadeel van inderdaad zo'n individuele discipline als het schaatsen. In de meeste gevallen, kijk bij het ijshockey bijvoorbeeld, ja, daar bouwt het op naar een finale natuurlijk, naar de ja. apotheose. Ja, maar we hadden het net over die duizend meter. Hè. Dat ik bedoel, de, de, de wat minder traditionele vallig. onderdelen zijn dan nu, hè, met de ploegachtervolging en de mass start op uh, zaterdag. Maar die duizend meter van vrijdag, ja, dat wordt toch wel, uh, daar wordt toch wel bepaald wie zich de koning van, uh, van dit schaatsennooi mag noemen. Nou, dat gaan we afwachten wie dan de koning van het schaatsennooi gaat worden. Dat is het schaatsen. Um, uh, Gio, we hadden het er uh, net al even, eventjes over de mislukte missie van Lindsay Von. De, de, de diva van, uh, van de afdaling van de vrouwen. Um, heb je nog meer olympisch nieuws voor ons? Ja, een grote sensatie bij het curling. Ook weer bij de vrouwen. Canada is daar uitgeschakeld. Dat overleefde de groepsfase niet eens. En dan moet je bedenken dat zij de regerend olympisch kampioen en wereldkampioen zijn. Uh, ze hadden bij de beste vier moeten eindigen in de poel om naar de halve finales te mogen. Maar ze staan met nog één wedstrijd te gaan, zevende. Ze kunnen geen vierde meer worden. Ze verloren met 6-5 van Groot-Brittannië. En curling, dat staat bij de vrouwen sinds 1998 op het Olympisch programma. En sindsdien heeft Canada altijd op het podium gestaan. Nou, bij de mannen gaat het daar gelukkig nog wel goed voor die Canadezen... want die kunnen nog wel de halve finale halen. Die staan tweede in de groep. En we hadden ook vanochtend de finale bij de ski uh, Altijd spectaculair. Gewonnen door Brady Lehman uit Canada. Alweer Canada. En de Zwitser Marco... Uh, uh, Bischofsberger, die werd tweede. Ja. En een Rus, Sergej Ritsik, pakte brons. Duidelijk. Uh, Gio en Steven, dankjewel voor nu. Uh, er zijn ook vragen voor jullie. Uh, ik zal er eentje noemen, dat hoef je niet te beantwoorden. Peter vraagt op hashtag R1JN, want uh, u kunt natuurlijk al uw vragen kwijt. Ook voor Jan Publiek straks. Zijn al die 110.000 condooms al gebruikt in het Olympisch dorp? Want uh, dat was nieuws blijkbaar, dat die gratis zijn uitgedeeld aan de sporters. Uh, Gio, dat laat ik even bij je achter. En dan zijn we over een uur weer terug. <middels> 13 minuten voor acht, er is meer sportnieuws, Elisabeth. Ja, atlete Sivan Hassan mag dan wel in Portugal zitten voor trainingen. Ze wil nog steeds maar al te graag successen halen voor Nederland. Uit het oog, maar niet uit het hart, schrijft het AD daarover. Volgende week trekt Hassan het oranje shirt weer aan... op het WK Indoor Atletiek in Birmingham. En dan hoopt ze op eremetaal. Ze is Nederlandse en dat wil ze ook uitdragen. Ze wil iets terugdoen voor de kansen die ze als vluchteling heeft gekregen... zegt haar manager. In de Telegraaf een interview met oud-Ajax-trainer Marcel Keizer. Ik had het er eerder vanochtend al even kort over. Keizer zegt dat hij nog steeds teleurgesteld is over zijn ontslag. En dat hij op meer steun van de clubleiding had gerekend. De trainer moest vertrekken vanwege tegenvallende prestaties. Zelf vindt hij dat Ajax te vroeg heeft geoordeeld. Ik ben ervan overtuigd dat we dit seizoen geen wedstrijd meer hadden verloren, zegt Keizer in de Telegraaf. En nog meer Ajax-nieuws. Kostas Lamproe, de derde doelman van de club... wil na dit seizoen vertrekken... als hij dan niet meer toekomstperspectief heeft. De Telegraaf meldt dat. Lamprouw verhuisde afgelopen zomer van Willem II naar Ajax. Maar hij kreeg sindsdien nauwelijks speeltijd... en staat in de pikorde achter keepers Onana en Van Leer. De files dan, Heleen. Nog steeds de meeste vertraging bij Utrecht. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Ketelplein. In beide gevallen door ongelukken, maar in beide gevallen zijn de rijstroken weer vrij. Nu wel weer een ongelukje op de A37 Duitse grens Hogeveen. En daardoor staat er bij Nieuwlanden drie kilometer file. Helen, dankjewel. Zometeen een uh, omvangrijk omkoopschandaal in Griekenland. Hier in het NMS Radio-E-journaal.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 Dragon, bone, man en human was dat. Het is acht minuten voor acht. We gaan naar Griekenland. Hebben tien Griekse politici nu wel of niet steekpenningen aangenomen... van het Zwitserse farmaceutische bedrijf Novartis? Antwoord is er nog niet op die vraag. Maar de kwestie leidt wel tot grote opschudding in Griekenland. Alle ogen zijn nu gericht op het Griekse parlement. Dat besluit vandaag of er een parlementair vooronderzoek wordt ingesteld naar deze zaak. Contact erover met onze correspondent in Griekenland, Connie Kees. Connie, um, steekpenningen en uh, politici, dat klinkt ernstig. Waar gaat het om? Nou, sinds ruim een jaar zijn uh, Griekse openbaar aanklagers bezig met een onderzoek naar corruptie in de gezondheidszorg in de jaren voor 2015. Het feit is dat kosten in die zorg, met name in de jaren voor de crisis, de pan uh, uitrezen. En dat onderzoek richtte zich uh, vooral op het farmaceutische bedrijf Novartis en op artsen, ambtenaren die mogelijk zijn omgekocht om producten van bepaalde bedrijven te gebruiken. En die werden ook tegen veel te hoge prijzen op de markt gebracht. Mm -hmm. Wat nu opschudding heeft veroorzaakt... is dat de namen van tien politici zijn opgedoken... in een vertrouwelijk rapport van die Griekse aanklagers. Ja. En drie anonieme getuigen hebben hun namen genoemd. Want het zijn niet zomaar politici, hè? Nee, uh, die getuigen beschuldigen twee ex-premiers en acht voormalige ministers. Uh, die posten van gezondheidszorg en financiën in vorige regering bekleden. Uh, vrijwel allemaal leden van de huidige oppositie. dus van de conservatieve en sociaal-democraten. Nou, uh, bijvoorbeeld oud-premier Samaras, dus de voorganger van premier Tsipras. Uh, de huidige eurocommissaris Dimitris Avramopoulos, die minister van gezondheid was in een vorige kamer. En de huidige gouverneur van de Centrale Bank, Janis Tounaris, die twee jaar minister van Justitie was. Jij zei: Anonieme getuigen, um, ja. hebben die ook bewijzen? Nee, bewijzen zijn er absoluut nog niet. Uh, verklaringen van die drie getuigen moeten nog onderzocht worden. Maar justitie uh, was volgens de wet verplicht... om de zaak over te geven aan het parlement... omdat de namen van politici worden genoemd. Hè, dat heeft te maken met de uh, politieke onschendbaarheid van die personen. Ja, inmiddels is er een uh, enorme politieke rel ontstaan. De tien betrokkenen hebben de beschuldigingen met klem tegengesproken. De regering beschuldigt van het uh, in dit miskrediet brengen van politieke rivalen... van het beïnvloeden van justitie en nog veel meer. Uh, en vier van hen hebben al rechtszaken wegens smaad aangespannen. Uh, Oud-premier Samaras heeft dat zelfs gedaan tegen premier Tsipras. Nou ja, inmiddels kon de regering niet anders... dan het parlement te vragen een vooronderzoek in te stellen. Ja, uh, hoe gaat het nu verder? Nou ja, vandaag komt er een debat waarin alle betrokkenen aan het woord kunnen komen. Of ze dat allemaal gaan doen, is nog niet helemaal duidelijk. Dan is er een geheime stemming om tot een besluit te komen of er een vooronderzoek wordt ingesteld. Nou ja, daar is een parlementaire meerderheid van nodig. Maar die is er waarschijnlijk wel, want niet alleen de parlementsleden van uh, regeringszijde... maar ook de oppositie willen dat alles boven tafel komt. Nou ja, de taak van zo'n onderzoekscommissie is dan om uit te zoeken of er reden is... De zaak door te verwijzen naar de speciale rechtbank. Maar ja, als dat doorgaat, kan het natuurlijk wel weken, zo niet maanden gaan duren. Ja. En dat terwijl het vertrouwen in de Griekse politiek van de Griekse bevolking volgens mij al niet al te groot is. Nou, nee, de populariteit van uh, ja, deze regering is, ja, je kunt zeggen, tot een dieptepunt uh, gedaald. Uh, en ja, er wordt ook van allerlei kanten, met name natuurlijk van de oppositie, gezegd komt premier Tsipras ook wel goed uit. Ja. Even nog voor de duidelijkheid, want dat kreeg ik niet helemaal helder mee. Uh, mm. zijn er ook politici bij die nog actief zijn? Ja, er zijn nog vijf uh, uh, politici die in het parlement zitten. Kijk, Dus, dus dat, kan dat is ook nog een ja, pikant uh, <laughs> kantje eraan. Ja, dat maakt het extra beladen. Connie Kees ja. over dat uh, mogelijke um, omkoopschandaal dus daar in Griekenland. Conny, dankjewel. Zometeen gaan wij verder met het NWS Radio 1 Journaal. En onze verslaggever is naar Urk afgereisd. Want Urk gaat, en zo zeggen ze het zelf dan... zeehelden uit het koloniale verleden eren met straatnamen. Waarom ze dat doen, dat leggen ze zometeen zelf uit hier op De Zender.